Dijkers met het NOS-journaal. In de Russische Deelrepubliek Dagestan is de luchthaven van de hoofdstad Maghachkala gesloten vanwege anti-Joodse protesten. Demonstranten bestormden het vliegveld toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. Ook controleerden ze auto's die de luchthaven verlieten. Er zijn de laatste tijd vaker antisemitische incidenten in Dagestan. Een groot deel van de bewoners van de Russische Autonome Republiek is islamitisch, maar er wonen ook enkele duizenden Joden. Oekraïne zal vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorlaten naar het westen, Dat zegt het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Eind 2024 loopt het contract met Rusland over die doorvoer af. Mogelijk zal Oekraïne al eerder stoppen met de doorvoer omdat het Russische Gazprom niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Oekraïne gebruikt zelf geen Russisch gas, maar laat het wel via pijpleidingen naar EU-landen stromen... Sinds de oorlog begon is die doorvoer wel met twee derde afgenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft weer contact kunnen leggen met een aantal Nederlanders in Gaza. Gisteren werd internet een stroom platgelegd, waardoor dat toen niet meer mogelijk was. Het ministerie probeert ook nog de andere Nederlanders te spreken... waarmee het sindsdien nog niet is gelukt om contact te leggen. In de slotfase van de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC is NEC-spits Bas Dost in elkaar gezakt... Hij viel neer op het veld en stond vervolgens niet meer op. Na een tijdje werd hij met een brancard van het veld gedragen. Hij was toen wel weer bij kennis. De wedstrijd tussen AZ en NEC is toen gestaakt. Het stond 1-2. Het is niet duidelijk of de laatste paar minuten nog later worden uitgespeeld. Het weer bewolkt met enkele buien. Later wordt het wel weer droger bij een graad of 10. Morgen is er dan vaker kans op zon. Het blijft ook tot de avond droog bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Pizzol Radio Show 1565. Hier op ZFM. Niemand die, dat is een nieuw artiest voor dit programma Pizzol Radio. Die maakt een nieuw album, The Star Night Process. Ja, de, de, de artiesten beginnen zich al met de sterretjes en gaan ook richting de kerst. En dat zie je dan wel weer terug in de albumnamen. Music for... ...from the Permanent uh, 2... ...A Space Ambient Collection... ...dat is van Dave Luxton, ...en Luxton. daarna als derde nieuwe... ...Peter Vippen uh, ...en Ivor Lundert-Junior... ...met uh, Primordial Forest... ...dat zijn de nieuwe albums... ...voor deze week... ...in uur twee, ja... ...eens even kijken, dan krijgen we tot en met twaalf... ...allemaal nieuwe albums... ...zoveel zijn het er uh, gewoon... En we sluiten af met uh, Peter Calandra, een lang, lange track van het album Piano Improvisations, uh, volume 2 Intermezzi. Ja, dat is dan uh, natuurlijk uh, Dan Chadburn Love Themes for Solo Piano. Dus we sluiten af met uh, mooie pianomuziek. Vieselradio.info, daar vind je alles terug. En de muziek, gesproken, zonder gesproken woord. En de playlist en de hele week natuurlijk meer informatie over de nieuwe albums. Veel luisterplezier.